Lot Lewin met het NOS Journaal. In de Tweede Kamer is boos gereageerd op de rellen tussen Eritreërs in Den Haag. Partijen noemen het geweld onacceptabel en willen opheldering. Gisteravond gingen groepen Eritreërs bij een zalencentrum met elkaar op de vuist. Er sneuvelden ruiten en een aantal auto's gingen in vlammen op. Acht mensen, onder wie een aantal politieagenten, raakten gewond. Meerdere partijen willen dat er snel een onderzoek komt naar de spanningen tussen de groepen. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op gebieden in Jemen die onder controle staan van de Houthis. Volgens het leger gaat het om vijf aanvallen op mobiele installaties voor het afvuren van anti-schipraketten. Ook waren een onbemande onderzeeër en een onbemand landvoertuig doelwit. De Houthis hebben hun steun uitgesproken aan de Palestijnen in de Gazastrook. Ze vuren raketten af op schepen die een link zouden hebben met Israël. Volgens EU-buitenlandchef Borrell is niet de Gaza-strook... maar de westelijke jordaan het grootste obstakel voor een twee oplossing Op de veiligheidsconferentie in München waarschuwde Borrell... dat de situatie op de westelijke jordaan het kookpunt heeft bereikt. Sinds het begin van de oorlog in Gaza is ook daar het geweld toegenomen. De Nederlandse cameraman Hoyte van Hoytema heeft de belangrijkste Britse filmprijs BAFTA gewonnen voor zijn camerawerk in Oppenheimer. De film over de natuurkundige die meewerkte aan het ontwikkelen van de atoombom is dit jaar de grote favoriet bij de uitreiking van de BAFTA's. Van Hoytema werkte eerder al mee aan een groot aantal internationale films... zoals Interstellar en Dunkirk. Maar het is de eerste keer dat hij een BAFTA wint voor het camerawerk. Later vanavond worden de winnaars van andere categorieën bekendgemaakt. Het weer in de loop van de avond klaart het op vanuit het westen... alleen in het oosten nog wat regen. Morgen eerst droog, in de middag weer regen en dan wordt het een graad of tien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Even de zee wat zachter zetten en we gaan beginnen aan uh, twee uur lang en nieuwheidsmuziek hier op je eigen lokale radio. Hoewel als je de eerste twee singles, ja ik heb er drie singles in dit eerste uur, dat is eigenlijk weer een unicum. En uh, Dat is, uh, toch allemaal, zijn gewoon liedjes. En het eerste liedje is van Paul Fens, uh, onze grote vriend uit het zuiden des lands met Crossroads. En daarna komt uh, Vado Gamuz, uh, dat is uit uh, Portugal, van het uh, groep, of ze noemen zichzelf Lina. Dan de derde single, en tevens de laatste voor dit uur, Ship Hire van Al Dewar en Andy Mitron samen met uh, Hans Christian. Dan twee nieuwe albums, van, uh, ja dan gaan we naar, naar de wereldmuziek, Alondra heet het album, van Gao Hong. En Ignacio Lusardi Monteverde. En dan het laatste nieuwe album is van Michael Whelan. En Broken Hearted, Loopsides Blues. So Far From Home, zo noemt hij deze track. En daarna allemaal nog nieuwe albums. En natuurlijk ook het nodige eh, elektronische muziek van eh, Remy Stromer en eh, Peter Dekker. En eens even kijken. Nou, uh, Waldimir Duindam die komt geloof ik in het tweede uur. We sluiten in ieder geval af met Robin Spielberg. Met het haar album By The Way Of The Wind. Ik wens je veel luisterplezier bij peacefulradio.info MUZIEK Carrying, carrying Radio. Please visit my website at AcousticoceanMusic.com. I'll get a drinker on here. Let's try something different this time. Mm -hmm. I want to try every drink there is in the world.